Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Michelle Obama, de vrouw van de Amerikaanse president... heeft vannacht de Democratische Conventie in Charlotte toegesproken. Ze verzekerde een enthousiast gehoor dat de president nog altijd dezelfde man is... als toen hij drieënhalf jaar geleden begon. Je verandert niet door het presidentschap. Je laat ermee zien wie je bent, een man die we kunnen vertrouwen, zei ze. De Democratische Conventie duurt drie dagen. Het hoogtepunt is donderdag als Barack Obama met een toespraak... de nominatie van zijn partij aanvaardt. Oud-premier Lubbers en oud-minister Bos... hebben de uitspraken van VVD-leider Rutte over Griekenland bekritiseerd. In het carré debat zei Rutte gisteren... dat hij de Grieken niet een derde keer te hulp wil schieten. In het tv-programma 1 voor de verkiezingen... zei oud-CDA-leider Lubbers dat hij die uitspraken niet verstandig vindt. Voormalig PvdA-voorman Bos denkt dat Rutte op zijn uitspraken moet terugkomen... omdat de Grieken waarschijnlijk nog een keer geholpen moeten worden. Op het voormalige Duitse militaire vliegveld Furstenveldbroek wordt vandaag herdacht dat 40 jaar geleden elf Israëliërs en een Duitse agent werden gedood tijdens de Olympische Spelen in München. Het vliegveld was destijds het decor van een mislukte reddingsoperatie waarbij ook vijf van de acht Palestijnse gijzelnemers omkwamen. De Duitse TV besteedt vanavond aandacht aan het Hulmeisje in de hoop dat deze moordzaak uit 1976 alsnog kan worden opgelost. Het meisje werd 36 jaar geleden gevonden op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen. Om wie het gaat en hoe ze is omgekomen is tot op de dag van vandaag onbekend. Sinds een tijdje is een cold case team van de politie bezig met de zaak. Dat team heeft tips die richting Duitsland wijzen. De Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging beweging FARC beginnen hun vredesbesprekingen volgende maand in Oslo. Later wordt er verder gepraat in Cuba. President Santos van Colombia zei dat na een half jaar onderhandelen met de FARC een akkoord is bereikt over het vredesberaad. Het akkoord voorziet volgens hem niet in een staakt het vuren tijdens de onderhandelingen. Het weer wolkenvelden, zonnige periode, blijft droog en het wordt vandaag een graad of twintig. Dit was het NWS Journaal. NOS Radio 1 Journaal. Live vanuit Den Haag. Met Lara Rentsen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 5 september. Nog één week tot de verkiezingen. Ja, Joost Vullings vertelt zo of de lijsttrekkers... inmiddels niet al hun kruid hebben verschoten. We kijken uitgebreid terug op het grote debat van gisteravond. En op de uitspraken van VVD-lijsttrekker Rutte... over de steun aan Griekenland krijgt reactie daarop... van hoogleraar Monetaire Economie Sylvester Eifinger. We spreken hem ook over de rol van de Europese Centrale Bank... in de eurocrisis. En ook T66-lijsttrekker Alexander Pechtot reageert. Hij is namelijk onze gast vanochtend tussen half negen en negen uur. In Amerika is de... De Democratische Conventie echt begonnen met de speech van Michelle Obama. Wessel de Jong doet verslag. In Colombia gaan de vredesbesprekingen beginnen... tussen de regering en de rebellenbeweging FARC. Correspondent Kees Elenbaas vertelt zo meer. We zouden heel veel meer aan toerisme kunnen verdienen... als er wat meer in de sector geïnvesteerd zou worden. Marco B. Visser zoekt vanochtend uit... of we dan wel voldoende te bieden hebben. En in ieder geval is het werk van Van Gogh nu ook in 3D te bekijken. U hoort straks hoe die eruit ziet. Marcelo Mesca heeft de laatste uitslagen van het US Open. En India heeft de primeur van de eerste vegetarische McDonald's ter wereld. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. In de Verenigde Staten is de democratische conventie begonnen. Obama's vrouw Michelle hield vannacht een toespraak. Ze verzekerde het publiek dat de president nog altijd dezelfde man is... als toen hij drieënhalf jaar geleden begon. Well, today... After so many struggles and triumphs and moments... that have tested my husband in ways I never could have imagined. I have seen firsthand that being president doesn't change who you are. No, it, it reveals who you are. Michelle Obama riep de kiezers om om gezamenlijk een vuist te maken. If we want to give all of our children a foundation for their dreams that belief that here in America, there is always something better out there, if you're willing to work for it, then we must work like never before. And we must once again come together for the man we can trust to keep moving this great country forward, my husband, our President, Barack Obama. Dus Michelle Obama. Een andere belangrijke spreker vannacht was burgemeester Julian Castro van San Antonio in Texas. Hij viel de Republikeinse kandidaat Romney aan, want die zegt volgens Castro overal nee tegen. When it comes to getting the middle class back to work, Mitt Romney says no. When it comes to respecting women's rights, Mitt Romney says no. When it comes to letting people love who they love and marry who they want to marry, Mitt Romney says no. So here's what we're going to say to Mitt Romney in November. We're going zeggen say no. De sprekers prijzen natuurlijk allemaal Obama's beleid. Zijn medewerker Cal Pen wordt dit jaar weer vrijwilliger vanwege alle successen die Obama heeft geboekt. And I'm, I'm volunteering again because my friend Matt got a job at a Detroit car company that still exists. And Lauren can get the prescriptions that she needs. I'm volunteering because Josiah is back from Iraq. Chris is finishing college on the GI Bill. And three weeks ago, my buddy Kevin's boyfriend was able to watch him graduate from Marine Corps training. That's strange. Vorige week was de Republikeinse Conventie in Florida... waar Obama's tegenstrever Romney door zijn partij werd genomineerd. In de peilingen houden de twee presidentskandidaten elkaar op dit moment in evenwicht. VVD-leider Rutte wil geen nieuw steunpakket voor Griekenland... zelfs al leidt dat tot een vertrek van de Grieken uit de eurozone. Dat zei hij gisteren tijdens het debat in het Amsterdamse Theater Carré. De kritiek op Rutte kwam van alle kanten. Als Griekenland belt, dan is dat voor een grootste derde steunpakket. En daar ben ik tegen. Natuurlijk betaalt de heer Rutte na 12 september voor de Grieken. De man droomt in het Grieks. Meneer Rutte, ik snap dat het belangrijk is om verkiezingen te winnen nu. Want één ding is duidelijk. Het lichtje wat hier rood is bij Mark Rutte... dat is rood tot 12 september. En op 13 september wordt het weer groen. Zegt u dan, basta, ik laat ze vallen... en daarmee de eurozone in een chaos... of houdt u vast aan deze loze belofte geen cent meer naar Gieken. Zij moeten de tering naar de nering zetten. En als ze dat niet doen, dan kunnen ze niet op onze steun rekenen. En dat is een onverstandige uitspraak, vindt oud-lijsttrekker van D66, Jan Terlouw. Daar staat Rutte, die staat daar natuurlijk als leider van de VVD... maar ook als minister-president, want dat is die nou eenmaal? En die zegt, ik ga niet tot het uiterste om de euro te redden. Terwijl die weet dat hij op 13 september als demissionair minister-president Europa in moet en met 26 andere landen moet overleggen hoe lossen we dit op. Dat kan niet. Ook oud-minister van Financiën Bos denkt dat Rutte op zijn woorden terug moet komen. We krijgen niet al ons geld terug uh, van Griekenland... Uh, en we moeten waarschijnlijk nog een keer Griekenland Rutte helpen... Zegt, omdat dat geld. beter is ja. voor de Nederlandse belastingbetaler ja. en de Nederlandse ondernemer. Hij komt erop terug, dat zegt. is de waarheid en ik denk dat Rutte hier dus op terug zal komen. En dan weer even terug ook naar het debat... want SP-leider Roemer had het even moeilijk toen hij ondervraagd werd over de AOW. SP is de laatste weken drie keer van standpunt veranderd. Roemer probeerde te ontwijken of hij van de AOW een breekpunt wil maken. We hebben maakpunten, geen breekpunten... Wij hebben het niet naar 67 gehaald. Dus wij blijven erbij dat ik het nog steeds onzinnig vind... en men mag er in ieder geval op rekenen dat ik daar keihard voor ga inzetten. pvv leider Wilders had tijdens het debat de lachers op zijn hand. U verdient het alle drie niet om minister-president te worden. U bent lakeien van Brussel. En Mark Thatcher had in er eentje meer ballen dan u met z'n drieën bij elkaar. <lacht> en meneer Rutte, bent u nu bereid? om toe te geven dat hij twee jaar lang de Nederlandse bevolking heeft beduveld... en wil hij daar excuses voor aanbieden. En dat mag, dat mag wat mij betreft ook in het Grieks. RTL peilde na het Carré-debat wie volgens Kijkers de winnaar was van het debat. Samson won opnieuw, al was het deze keer nipt. Hij kreeg 30 van de stemmen tegenover 28 voor Rutte. De verliezers van het debat waren volgens de RTL-kijkers... Sap met 4 en Slob met 2 de verbreding van de N33 tussen Assen en Delfzijl wordt betaald met pensioengeld. Pensioenfonds ABP zal ongeveer 80 miljoen euro in het project investeren. Het is de eerste keer dat een pensioenfonds op deze manier geld steekt in de Nederlandse infrastructuur. Bouwbedrijf BAM heeft de opdracht gekregen. Volgens uh, Harman Geers van het pensioenfonds kan het uh, proefproject in het noorden leiden tot miljarden investeringen in de Nederlandse infrastructuur. Dit was duidelijk een proefproject. Wij uh, hebben hiermee denk ik, uh, aan kunnen tonen dat er behoefte is voor deze vorm van financiering. En wij denken dat uh, er de nu de deur is opengezet om dit vaker te doen en op grote schaal. De overheid dringt er bij de pensioenfondsen al langer op aan om geld te steken in de wegen. Zo riep premier Rutte de pensioenfondsen in 2008 op om meer te investeren in infrastructuur, woningbouw en ook het bedrijfsleven. Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging FARC beginnen hun vredesbesprekingen in de eerste helft van oktober in Oslo. Later wordt er dan verder onderhandeld in Cuba, heeft president Santos van Colombia bekendgemaakt. Hoy les Santos zei dat na een half jaar onderhandelen met de FARC een akkoord is bereikt over het Vredesberaad. Die onderhandelingen werden gevoerd in Cuba... met Cubanen en Nooren als bemiddelaars. De FARC zette gisteren eigen videoverklaring online. Ze voelen zich gesteund door de internationale gemeenschappen. Er is ook kritiek op het vredesberaad. Het akkoord voorziet namelijk niet in een staakt het vuren tijdens de komende onderhandelingen. De oud-president van Colombia, Uribe, vindt dat een slechte zaak. De regering had volgens Uribi moeten eisen dat de FARC stopt met haar criminele activiteiten. Nu gaan ze volgens de oud-president in zee met een terroristische organisatie. Volgens hem een klap in het gezicht van de democratie. Zoals gezegd, u hoort daar straks meer over van onze correspondent Kees Elebaas. In de Waalhaven in Rotterdam is 100 kilo cocaïne gevonden. Marktwaarde van de partij is zo'n 4,5 miljoen euro, vertelt de politie. In een container sinaasappelen die vanuit Zuid-Amerika kwam... werd ook een aantal sporttassen aangetroffen met... Cocaïne die is inmiddels van het terrein afgevoerd en zal na afronding van het sporenonderzoek worden vernietigd. De politie kreeg gisteren een anonieme tip binnen, heeft daarna het haventerrein uitgekampt. De politie zoekt nog uit waar de drugs vandaan komen. Er is niemand aangehouden. Amerikaanse beurzen waren gisteren verdeeld. Tegenvallende cijfers over de bouw en de industrie drukten de stemming. Maar in de laatste handelsuren liepen de verliezen toch weer flink terug. Technologie gaat met de Nasdaq sloot zelfs licht in de plus. De Dow Jones-index vier tiende lager. Azië wordt natuurlijk alweer gehandeld. Japan staat de Nikkei-index op een verlies van achttiende procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. We gaan eens even kijken waar Mark Robin Visser is. En wij begrijpen, Mark Robin, goedemorgen, dat jij bij ons in de buurt bent. Ja, ik kan jullie niet zien, maar ik ben wel, uh, ben wel echt in de buurt. Ik, ben, ik sta in de bushalte van het Statenplein. Weet je wat het is? Mm, dat nou, is bij het de Statenkwartier, 8. denk ik. Ja, dat, uh, dat, God, dat weet ik dan weer niet. Ja, het is <laughs> dus in ieder geval uh, vlakbij het gemeentemuseum. Ja, precies, dat is waar. Ja. En ik kijk hier recht in het gezicht. Het is een heel groot, fris gezicht. Hij heeft zijn haren ook mooi gekamd. Hij heeft een rode stropdas om en een zwarte Colbert. Het gezicht van Emiel Roemer. Want die is hier namelijk levensgroot in de bushalte oh. op een poster aangebracht denk, jij hebt er ook nog wel aandacht. Ja. Nee, nee, ik weet niet. Die, die moet bij jullie zijn. Jullie zijn er toch voor de, voor de, voor de politici. Ik ben van de buiten. Oh, misschien had je een verrassing. Toch? Ja. ja. Nou ja. Goed. Nou, er zit me nog iets anders dwars eigenlijk. Ik zit de hele ochtend al te rekenen, maar ik kom er niet helemaal goed uit. Uh, ik heb een verhaal gelezen over een fantastisch rendement. Het is eigenlijk een droom. Als je er één euro in steekt, heb je na een paar jaar 40 euro terug. Mm. Wat is dan het rendement? Is dat dan 4000% of vier... Ik vind dat heel erg lastig. Ja. Maar als jullie nou ondertussen dat even uitrekenen... als Marcel dat even doet... dan vertel ik <laughs> even hoe ik ja. Ik heb uh, <laughs> ook niks anders te doen. Ja, ga ik nu doen. Geweldige belegging, naar het schijnt. En er zijn echt onderzoeken die dat, uh, die dat bevestigen. Dat is namelijk het toerisme in Nederland. Als je daar 1 euro in steekt... Uh, dan komt er uiteindelijk 40 euro weer terug. Dat zeggen althans de mensen die werkzaam zijn in het toerisme... en met name het Nederlands Bureau voor Toerisme... die zegt dat, nou zou je denken, probleem opgelost, toch? Als we gewoon uh, ons geld goed uh, erin steken, dan uh, is die crisis zo voorbij. Maar het Nederlands Bureau voor Toerisme krijgt ineens veel minder subsidie... en daarom roepen ze natuurlijk ook zo heel hard dat dat bijzonder onverstandig is. We gaan dat straks allemaal horen van dat Bureau voor Toerisme. Maar eerst, omdat ik van de buitendienst ben heb ik besloten om maar eens eventjes een paar leuke toeristische dingetjes in Den Haag te gaan doen. Nou, wat zou ik eens gaan doen? Ik kan naar het Vredepaleis natuurlijk, ik kan naar het Binnenhof, maar daar zitten jullie al. Maar Durodam staat erg hoog op mijn lijstje, maar ik dacht ik begin toch gewoon even lekker stevig bij het, eh, bij het Haagse Gemeentemuseum. Prachtige dingen hier. Het is nog niet open, maar dat gaat echt veranderen. En dan ga ik eens eventjes met een echte, echte Haagse kunstkenner en stadsgids praten over hoe het hier het afgelopen zomerseizoen is gegaan met het toerisme. En dan gaan we eens horen of dat inderdaad waar is. 1 euro erin, 40 euro eruit. Ja, ik weet wat is het nou het hoor. rendement, Marcel? Ja, ik wat dacht is toch 4000, nou? uh, ik dacht, ja, 4000, 4000 procent. Ja, dat moet hij wel. Ongelooflijk, hoor. toch? Ja, oh, ja, dat moet je gelijk doen. Dat is doen. beter dan een eiland in het Midden-Oosten. Mark Robin, weet je wat ik altijd geleerd heb? Nou? If it's too good to be true, it's probably is. Ja, ja. ja, ik ben ontzettend bevattelijk voor dit soort oh, verhalen. Ik okay. vind het zo verleidelijk. Nou, neem je geld mee. Maar we zullen het <laughs> zien. We gaan het nog uitzoeken. Oké. Okay. Mark Robbin visser, dus uh, als toerist in Den Haag vandaag. MUZIEK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 Ik la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, kruisje mijn digo con disimulo que tengo la camisa negra y...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 de camisa negra van Juanes. Autoriteiten in de Indonesische stad Sampang willen niet meer instaan... voor de veiligheid van meer dan 270 mensen in deze stad. Het gaat om Shiïtische moslims... die vorige week in hun woonomgeving werden aangevallen door Soenieten. Daarbij vielen doden en gewonden en sloegen tientallen Sjiïten op de vlucht. Volgens de autoriteiten moeten de Shiïten maar verhuizen naar een veiliger plaats. Contact nu met onze correspondent in Indonesië, Michel Maas. Uh, Michel, wat is de reden van het geweld? Ja, volgens die autoriteiten die dus de shiiten maar willen verhuizen... Uh, is het eigenlijk alleen maar een uit de hand gelopen familieruzie geweest... die tot dit geweld heeft geleid. Maar ja, de werkelijkheid is toch een beetje anders. Het is weer typisch zo'n geval waar de mensen van de uh, islamitische meerderheid... in Indonesië zijn opgehitst om een kleine minderheid aan te vallen... En uh, ja, dat is wat er uh, gebeurd is. Er zijn uh, meer dan duizend mensen die dat dorp binnenvielen en daar uh, tientallen huizen hebben platgebrand. Er zijn twee doden gevallen en dus inderdaad 270 mensen die zijn op de vlucht geslagen en durven tot op de dag van vandaag niet meer terug te keren. Mm. En Marcel zei het al, de autoriteiten geven aan dat is shiiten maar moeten verhuizen. Heeft, heeft de politie überhaupt opgetreden? Nou, de politie die heeft, uh, nadat de president heeft gevraagd van uh, zeg, wat is er aan de hand? Hebben ze zeven mensen gearresteerd. Zeven van die duizend aanvallers. En daarvan hebben ze door zes intussen weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dus er zit nog maar één iemand zit vast voor deze dodelijke aanval. En ja, uh, wat, wat er verder gebeurt, duidelijk is de politie niet in staat om die minderheid daar te beschermen. Want anders zouden die mensen wel terug gaan naar huis. Dus het uh, is een... Uh, een duidelijk bewijs van onmacht van de politie... om dit soort zaken echt krachtig aan te pakken. Ja, Michel, je zegt het al, dit is weer zo'n geval... van een grote groep die een minderheid onderdrukt... of in ieder geval aanvalt. Er zijn meerdere uh, stromingen natuurlijk in Indonesië, veel. Is het geweld uh, tussen die groeperingen toegenomen? Ja, het is zeker toegenomen. Het, het wordt ook brutaler. Het, het is schaamteloos bijna hoe menigte, hoe meutes op een gegeven moment zo'n kleine minderheid durven aan te vallen. Soms wordt het gefilmd, de politie staat erbij en het gaat gewoon maar door. Het begon zo'n beetje... Ja, 2006 werd voor het eerst een grote aanval gedaan op Ahmadiyya, een Ahmadiyya-gemeenschap. En dat is een kleine secte die volgens de meerderheid hier een ketterse secte is en uh, dus echt afwijkt van de de heer van de islam. En nou ja, tot 2006 werden die mensen redelijk met rust gelaten. Maar de laatste jaren zijn ze echt helemaal vogelvrij. Ze zijn uh, uh, Overal waar ze zitten worden ze aangevallen. Uh, de regering heeft zelfs een aantal verordeningen en wetten aangenomen die ze het leven heel erg moeilijk maken. Ze mogen alleen maar bidden in hun woonkamer en ze mogen hun geloof niet uh, uitdragen naar buiten. En al die uh, verordeningen die geven die, uh, die radicalen toch meer moed om, uh, om ze te vallen. En elke aanval uh, wordt, wordt erger, omdat elke keer wordt er niet opgetreden. Er wordt nooit iemand gearresteerd, er wordt nooit iemand gestraft. En dat uh, geeft de mensen natuurlijk uh, enorm vertrouwen... om de volgende keer nog harder tegenaan te gaan. Ja, en er bestaat ook een overkoepelende moslimraad. Heeft die nog van zich laten horen? Ja, die heeft van zich laten horen. En die heeft een redelijk gematigd geluid laten horen. En zeker in het geval van de Shiiten. Maar die moslimraad zelf is eigenlijk ook verdeeld. Want de lokale afdeling van die raad in Oost, Java... die heeft de Shia veroordeeld als ook een ketterse godsdienst. Dus die heeft eigenlijk dit geweld gelegitimeerd. Nou, dat is maar een lokale afdeling. En die heeft uh, officieel niks te vertellen. Maar ze hebben toch zo'n... Zo wet uitgevaardigd, en mensen luisteren daarnaar... en mensen ontlenen daar het recht aan om tot zo'n aanval over te gaan. Ja. En dan maakt het niet meer uit wat die nationale overkoepelende raad vertelt. Ja, nou kan ik me toch voorstellen dat dit het land ondermijnt... zeker als je vertelt dat het zo vaak voorkomt. Wat doet de president... Nou, de president die laat het voortdurend over aan de lokale autoriteiten. Die geeft het in handen van de politie. En die politie is duidelijk uh, niet van plan of niet in staat om daar krachten tegen op te treden. En de president zelf die, uh, hij grijpt niet in. Hij schuift het alleen maar door. En daardoor uh, laat hij het kwaad eigenlijk alleen maar uh, groter worden. En, en doorzieken zou je kunnen zeggen. En dat is uh, toch iets wat het uh, hele land, wat inderdaad bestaat uit een hele hoop minderheden en dan die grote islamitische meerderheid... wat het hele land zou kunnen ondermijnen. Michel Maas over het religieuze geweld in Indonesië. Het is zeven minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De aardappeleters met een zwaaiende eetkamerlamp... en het geluid van schuivende borden. Een korenveld met kraaien... waarbij de kraaien uit het doek lijken te vliegen... raaklings over de toeschouwer heen. In de kelders van de beurs van Berlage is vanaf 15 september een bijzondere tentoonstelling te zien: Van Gogh in 3D. Hoe dat eruit ziet? Verslaggever Karin Alberts... laat zich rondleiden door de bedenker Melger de Wind en vormgever Jean-Paul Commandeur. Gaat je een brilletje geven? Die krijgen, al, die krijgen alle bezoekers? Een echte 3D bril? Mag je dat niet tevoren komen? Ja, ze zijn hele spannende kijken. Er zijn ook een paar hele spannende 3D schilderijen. De, of 3D-bewerkingen. Er zit een soort opbouw in. We beginnen heel rustig met de aardappeleters. Nou, dat is een wat rustig werk. En we eindigen met uh, het korenveld met kraaien. En dit is een hele mooie. Dit, is, uh, dit werk, dit schilderij heeft hij gemaakt toen hij in de inrichting in Saint-Rémy zat. En het, het geeft heel goed weer wat zijn gemoedstoestand toen was. En dat hoor je zo ook aan het geluid bij de film. Kijk, we worden als het ware het schilderij ingezogen een lange gang in... Nog een gang, telkens dezelfde. Een dreigende muziek. Dat zie je heel goed. Dit is de schilderij van een man die bezig is gek te worden. Precies, dat heb je heel goed gezien. Daarmee is de interpretatie die wij geven compleet gelukt. Want het, het originele schilderij... wat je in de tentoonstelling kan zien en wat ook altijd in de 3D verwerkt is... Ergens in de 3D zit altijd het originele schilderij. Dat is dit schilderij van deze gang. Je ziet op het schilderij dat er verschillende kruisingen zijn op die gang. Je kan je voorstellen dat in zo'n gesticht of gekkenhuis die gangen elkaar kruisen. Dat dat allemaal dezelfde gangen zijn en dat je daar helemaal met wordt als je daar doorheen loopt. Datzelfde zal ongeveer in het hoofd van Van Gogh gebeurd zijn. En toen hij dit schilderij gemaakt heeft... Uh, hebben wij dat zo geïnterpreteerd door de gangen op deze manier weer te geven? Je dwaalt door de gangen heen als een soort doolhof. En komt na vier rondjes weer of na vier bochtjes weer op het beginpunt uit? Wat grappig is, als je dit filmpje ziet en je gaat al die gangen door, dan kan je niet voorstellen dat al die kleuren en al die objecten en alles in dit ene schilderijtje zit. Maar we hebben niets bijgeschilderd. Is dit nou het beleven van schilderkunst? Dat vind ik wel, ja. Ja, absoluut. Ja. Je gaat er gewoon helemaal in. En het geluid erbij, dit is echt het, het schilderij je eigen maken. En daarna, dat is wat, ik, wat, wat we het net ook al hadden. daarna, als je het schilderij weer ziet... dan heeft het een hele andere beleving voor je. Dus dit staat niet op zich. Dit prikkelt je om het schilderij ook op een andere manier te gaan bekijken. Dus hierna meteen door naar het Van Gogh Museum om de originele werken te zien. Nou, dat zou heel mooi zijn. Want hoe hebben zij gereageerd? Vinden ze het wat? Of is het heilig wat jullie hier doen? Nou, nee hoor. Van Gogh vindt het heel leuk wat we doen. Er zijn mensen daar die het heel leuk vinden tenminste. Er zijn mensen die het wat ingewikkeld vinden wat we doen. Uh, ze zijn heel benieuwd, ze willen het heel graag zien. En wij doen iets wat zij niet kunnen. En zij hebben de, de originele, zij doen iets wat wij helemaal nooit zullen kunnen doen. Maar wat wij doen is een experiment. En, en ook voor hun heel spannend en, en heel interessant. Maar is het nu Van Gogh waar we naar kijken? Of is dit een interpretatie van Van Gogh? Een interpretatie van Van Gogh of Van Gogh, je kan je afvragen wanneer je naar Van Gogh kijkt. Als je naar een schilderij kijkt dat door de tijd behoorlijk verkleurd is en aangetast is, dan kan je je afvragen of dat Van Gogh is. Dat is de huidige staat van de schilderij van Van Gogh dat hij 120 jaar geleden heeft geschilderd. Dit is een interpretatie van dat werk waarbij we proberen wat in de tijd terug te gaan. Wat is nou Van Gogh en wat niet? Waarom kan je alleen maar zeggen dat een object van Gogh is? Waarom, bij, bij, bij podiumkunst of bij muziek heb je die vraag niet. Als Ivo van Hoven Shakespeare interpreteert... als toneelgroep Amsterdam een toneelstuk van Shakespeare opvoert... Dan, dan zegt niemand, is dit Shakespeare of niet? Die vraag wordt niet gesteld. Dus wat wij doen, en dat is wel heel bijzonder, vind ik, en wel heel nieuw... is hetzelfde bij beeldende kunst toepassen... wat bij andere kunstvormen heel gebruikelijk is. NOS Radio 1 Journaal Sport. Roger Federer speelt volgende week gewoon met het Zwitserse Davis Cup team tegen Nederland. Tennisser had eerder aangegeven dat hij het nog niet wist. Maar de nummer 1 van de wereld is er dus bij tijdens de Davis Cup op 14, 15 en 16 september in Amsterdam. Davis Cup captain Jan Siemering had het niet erg gevonden als Federer had besloten niet naar Amsterdam te komen. Ja, nou goed, ik, ik, ik zou het natuurlijk ook fantastisch vinden als Federer komt voor de ontmoeting. Is dat prachtig en, en, en zeker de uitdaging voor, voor ons spelers een stuk groter natuurlijk. Maar je kan je ook voorstellen dat ik uh, liever kijk naar, naar een overwinning. En dan hoeft voor mij Federer niet te komen, want dan wordt de kans wat groter voor ons. Federer speelt vandaag in de kwartfinale van de US Open. Uh, gisteren, afgelopen nacht eigenlijk, lag het Grand Slam toernooi in New York lange tijd stil vanwege de regen. David Ferrer heeft zich tussen de buien door uh, in de kwartfinales gespeeld. Hij won in drie sets van de Fransman Richard Gasquet. Laten we deze ochtend meer tennis met Marcella Mesca. De ijshockey-eredivisie moet het komend seizoen doen zonder de Amsterdam Capitals. Het Amst bestuur krijgt het budget voor het team niet rond. Een potentiële hoofdsponsor voor het ijshockeyteam heeft zich inmiddels teruggetrokken. Dat is een domper voor het team en voor de coach Ron Berteling. Hij kreeg de mededeling dat de hoofdsponsor is afgehaakt. Dat is mij zo verteld. Er is, er is, een, er is een naam genoemd van een hoofdsponsor. Daar, was er, daar waren verdergaande gesprekken mee. En toen heeft er een... Uh... De voorzitter op een gegeven moment gezegd... ik sta garant voor het geld en uh, die was onbereikbaar op een gegeven moment. De, de, de, de sponsor haakte af. Ik weet niet om welke reden dat is geweest, dat, dat, dat heeft het bestuur mee te maken. Daar heb ik, uh, weet ik weinig van af. En uh, ik, uh, uh, toen heeft mijn, men mij verteld dat de, de, de, de, de voorzitter garant zou, zijn voor de, of zou staan voor het geld en die was op een gegeven moment onbereikbaar. Door de terugtrekking van Amsterdam komt er na één seizoen... alweer een einde aan de rentree van ijshockey in Amsterdam. Kadel Evans komt dit seizoen niet meer in actie. Australische wielrenner heeft te veel last van een knieblessure. Betekent dat Evans op 23 september niet meedoet... aan het wereldkampioenschap in Valkenburg? Nederlandse tafeltennissers zijn de kwalificatie voor het EK begonnen... met een overwinning. Het werd 3-1 tegen Kroatië. De ploeg moet zich zien te plaatsen voor het EK in 2013. De mannen verloren hun eerste duel tegen Tsjechië. Het werd 3-0. Radio 1. Het NOS-journaal. Al zeven. Hier is Mark Visser. De Amerikaanse presidentsvrouw Michelle Obama heeft vannacht de Democratische Conventie in Charlotte toegesproken. Ze verzekerde een enthousiast gehoor dat haar man nog altijd dezelfde is als toen hij begon. Hoogtepunt van de conventie volgt morgen als Barack Obama met een toespraak de nominatie van zijn partij aanvaardt.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 Op het voormalige Duitse militaire vliegveld Fürstenfeldbroek wordt vandaag de bloedige gijzeling tijdens de Olympische Spelen van 1972 herdacht. Het vliegveld was destijds het decor van een mislukte reddingsoperatie. Daarbij kwamen elf Israëliërs, een Duitse agent en vijf van de acht Palestijnse gijzelnemers om het leven. En de Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging beweging FARC... beginnen hun vredesbesprekingen volgende maand in Oslo. Later wordt verder gepraat in Cuba. President Santos van Colombia zei dat na een half jaar onderhandelen met de FARC... een akkoord is bereikt over het vredesberaad. Tot zo de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Een zwak koufront trekt vandaag over het land... en zorgt ervoor dat we in iets koelere lucht terechtkomen. Deze storing veroorzaakt ook wolkenvelden... maar dankzij een hoge drukgebied blijft het vrijwel overal droog. Vanochtend zijn er wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Er kan nog een enkele mistbank in het zuiden voorkomen, maar die lost vrij snel op. Er trekken vanmiddag regelmatig wolkenvelden voorbij en er ontstaan stapelwolken. Maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. Neerslag wordt niet verwacht en de temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. De noord- tot noordwestenwind is daarbij vanmiddag zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Ook vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt tot 12 graden aan zee en zeven in het binnenland. Plaatselijk kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen blijft het opnieuw droog... en zijn er in de ochtend vrij veel wolkenvelden. Smiddags is er vrij veel zon, bij maximaal rond 20 graden. Tot en met het weekend belooft het vrijwel droog te blijven... met geleidelijk wat hogere temperaturen en meer zon. Ik heb een hernia. Dus ik lig even plat, en mijn business ook. Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen, toch...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 Terwijl u lunch praat Studio Max Live u bij over het laatste nieuws. Maar wel met onze eigen kijk op de grote gebeurtenissen. En op het kleine nieuws, entertainment en persoonlijke verhalen. Met Frank Dumosch En meer naar Gozer. Studio Max Live. Vanaf 10 september, elke werkdag, na het journaal van 12 uur. Op Nederland 1. Elke dag anders. Studio Max Live. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP paribas Cardiff. Op internet worden dagelijks honderden producten van bedreigde diersoorten te koop aangeboden, zoals ivoor van olifanten. Het IFAW vindt dat de politiek moet zorgen voor een harder optreden tegen illegale handelaren. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal live vanuit Den Haag. Want de verkiezingen komen eraan nog één week te gaan. Gisteravond was er natuurlijk alweer een groot debat. Joost Vullings komt hier fris binnen, fris geschoren. Het ziet er weer goed uit, Joost. Dank je. En, want het, was, het was natuurlijk een hele zittuig, dat carré debat. Maar niet oninteressant. Nee, het was, het was zeker een uh, interessant debat. Ook, ook, ook strak vormgegeven. Dus na, na iedere ronde weet je precies wat, uh, wat, wat iedereen vindt. En uh, het was spannend. Maar ik moet zeggen, het was minder spannend dan het eerste RTL-debat. Toen zat ik echt constant op het puntje van mijn stoel. Nu hou ik toch heel vaak van, nou, ik weet ongeveer wel wat ze vinden. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar voor mij wel. Wat dat betreft vond ik het iets minder spannend. Hey, er is wat reuring ontstaan vanwege uitspraken van Rutte. Dat gaan we het uiteraard later nog, nog lang over hebben. Wat gebeurde er? Nou, er, was, er was gewoon een stelling van, uh, wil je ten koste van alles geloof ik, de, de, de euro redden? Maar dat werd al heel snel toegespitst op de vraag van... ja ben je bereid als lijsttrekker uh, uh, een extra steunronde uh, aan Griekenland uh, te steunen... mocht dat uh, uh, gaan gebeuren, mocht die vragen komen. En toen zei Mark Rutte nee. En dat vonden alle zijn politieke tegenstanders een gekke uitspraak. Um, uh, nou, daar kan je een hele hoop over zeggen. dat gaan, ja, ook dat doen. gaan we nog doen, ja. Maar goed, in feite is het wel, dat, dat wil ik alvast zeggen... het is natuurlijk wel het Nederlands beleid van onze regering... om maximaal druk op de Grieken te houden. Ook als je de afgelopen weken minister Jan Kees de Jager... Uh, geïnterviewd hoort over de Grieken... dan zegt hij ook niet zomaar van nou stuur maar bakken met geld. Mm -hmm. um, het was gekker geweest als Mark Rutte had gezegd... ja, dat steun ik. Ja, goed. Nou, het zou mooi zijn als morgen dan verkiezingen zijn... maar we moeten nog een hele week, hè? dus we krijgen nog veel meer debatten. Ook, uh... Ja, ja vandaag is er uh, in Groningen uh, een oh. lijsttrekkersdebat... Uh, georganiseerd door de Rijksuniversiteit. Daar, daar is Mark Rutte niet bij aanwezig. En dan is er ook nog een traditie... Uh, het, het debat van de christelijke lijsttrekkers... Dus CDA, ChristenUnie en de SGP. En die gaan we vandaag ook nog debatteren. Oké, okay. duik jij even in de kranten zo ook? Er is er één. Ik ga oh. de recht zoeken. <laughs> Oké, okay, okay. we spreken hier later in de uitzending. Joost, tot straks. Nou, naar de Amerikaanse verkiezingen. Want de Conventie van de Democraten is van start gegaan. Donderdag aanvaardt president Obama zijn kandidatuur van zijn partij. En vannacht was het podium gereserveerd voor aanstormend politiek talent. Julian Carlos, de burgemeester van Sant'Antonio, Antonio, hield de zogenaamde keynote speech. Carlos moet de nieuwe Latijnse Obama worden. Zoals veel van jullie, ik watched de laatste week's Republican Convention and, and En ze vertelden een paar verhalen van individueel succes We all celebrate individueel succes. Maar de vraag is: hoe we dat succes success? De antwoord is president Barack Obama. De republikeinen hadden het tijdens hun conventie over persoonlijke successen. Uh, zei hij, uh, maar hoe zet je dat nou om in één groot succes? Castro's antwoord, Barack Obama. Ja, maar niet alle Latino's zijn zo tevreden over Obama. Um, ook al zal het merendeel waarschijnlijk straks wel op hem stemmen... verwacht onze correspondent, Wessel de Jong... Het was Een Hispanic people, fire up en ready te gaan. We zijn uh, zeer enthousiast. De president die is uh, helemaal voor ons. Op de Democratische Conventie. Alle Latino's zijn net bij elkaar geweest. Hier hebben met elkaar vergaderd. De Hispanic Caucus, zoals dat heet, de Latino Community. De Latino-gemeenschap gaat helemaal voor Obama stemmen. Hij schept banen voor ons, hij is voor goed onderwijs en hij is voor migratiehervorming. En dan doelt deze vrouw natuurlijk op de Dream Act, het legaliseren van jonge illegalen. Maar tegelijkertijd, hij is toch ook de president die een record aantal illegale heeft uitgezet. All all the people that were sent back were people that were going back anyways. De president heeft inderdaad een heleboel illegale uitgezet, maar dat zijn mensen die toch op een gegeven moment weer ...teruggaan naar hun thuisland. En Obama bij die uitzettingen heeft gewoon de wet gevolgd. You know they represent the four four directions there's a fist on the butterfly wing going in the four directions just representing like the right of a migrant of a human. Deze vlinders, eerst zwart-wit afgedrukt. Met de spuitbussen, oranje spuitbussen geven we kleur. En als je goed kijkt, dan zie je dat in de vleugels van de vlinder... daar zitten vier vuisten in. En dat is het recht van de migrant om zich overal te kunnen vestigen. Al die gedelegeerden op de Democratische Conventie... zijn natuurlijk bijzonder positief over Obama, alle Latino's. Maar hier ergens in een buitenwijk in het noorden van Charlotte... klinkt een heel ander geluid. Hier is een actie van mensen zonder papieren. Ze verblijven hier in de kelder van een Pinkstergemeente. Sin papeles, sin miedo. En dat betekent geen papieren, geen angst. Giovanni uit Atlanta. Uh, I'm undocumented, also unafraid. Zonder papieren en ook niet bang. So I live most of my life here and a lot of people are undocumented and we have a we suffer a lot. 15 jaar leef ik al zonder papieren en uh, daar leid ik erg onder want er zijn heel veel anti migrantenwetten wetten. For example, a dad can be driving down the street and since we're undocumented, we don't have licenses and so he would be detained and possibly be deported and separated from family. Als ik bijvoorbeeld met mijn vader door de stad rijdt en stel dat hij wordt aangehouden door een agent, dan heeft hij in principe kans dat hij wordt uitgewezen. En dan ligt onze familie uit elkaar. Wat, wat vind jij van het migratiebeleid van President Obama? Right, so we're here. Um, we're asking Obama. And we're gonna see if he's gonna be in the right side of history, defending our dignity and having our respect. Or he could be in the wrong side of history and keep deporting people. We gaan een beroep doen hier op zijn geweten. Of hij aan de juiste kant van de geschiedenis zal zijn, of hij onze rechten en onze waardigheid wil verdedigen, of dat hij wil doorgaan met het deporteren van illegale. En keep separating families. Dat is het verwijt. President Obama kan zich wel pro Latino voordoen. Ondertussen is het wel de president die de meeste illegale heeft gedeporteerd. Ze willen hier nu weten waar die echt staat. Ja, nu hoort uh, donderdag dus de toespraak van uh, president Obama. Uiteraard volgen wij de conventie de hele week op Radio 1 naar Latijns-Amerika, want Colombia zat gisteravond aan de televisie gekluisterd. President Santos maakte die bijzonderheden bekend... over het vredesoverleg met de guerrillabeweging FARC. Maandenlang zijn de onderhandelingen in het geheim voorbereid... en in oktober gaan ze dan echt beginnen. Het vredesproces is een historische kans om een eind te maken... aan een conflict dat tienduizenden levens heeft gekost. Als de FARC zich positief blijft opstellen... dan zal er een akkoord komen, verwacht Santos. Zie si dat FARC... We gaan naar correspondent Kees Elenbaas in Colombia. Kees, wat, wat heeft hij over het uh, vredesproces gezegd, deze Santos? Ja, Het was overigens een hele zelfverzekerde en vastberaden Santos. Hij had aan de ene kant zijn hele nieuwe kabinet zitten... wat hij nog eens even flink door elkaar had uh, gehusteld. En aan de andere kant zaten de zes commandanten van leger en, uh, en politie. En hij gooide in zijn toespraak echt zijn hele gewicht in de schaal. Hij hangt echt zijn presidentschap op aan deze vredesonderhandelingen. Uh, zoals al gezegd, die beginnen 15 oktober in, in Oslo... Uh, en dan later gaan ze verder in, uh, in Havana, uh, vertelde uh, Santos. Hij dankte ook de regeringen van Cuba en Noorwegen dat ze dat willen faciliteren. En hij gaf ook aan dat Venezuela en Chili erbij komen zitten als uh, toehoorders en om die besprekingen te steunen. Nou, het gaat, Kees, natuurlijk vooral om beëindiging van het gewapende conflict. Maar wat zijn de andere thema's? Ja, er is inmiddels, uh, hij verklapte trouwens ook... dat er al anderhalf jaar uh, geleden toenadering uh, werd gezocht... tussen de FARC en de regering... en dat ze een half jaar lang in het diepste geheim hebben onderhandeld. Ze zijn vijf punten overeengekomen waar ze nu over gaan praten in, uh, in oktober. Dat gaat over plattelandsontwikkeling... garantie voor een politieke oppositie na het uh, conflict... en einde van dat gewapende conflict natuurlijk... Een einde van de drugshandel, ook dat is een, een punt wat, wat eerder niet naar voren kwam. En dan recht en compensatie voor de slachtoffers. Zij hebben recht om te weten, zei Santos, wie die misdaden heeft gepleegd... Uh, uh, en wat, daar, uh, wat er vervolgens uh, is gebeurd. En ze hebben ook recht op compensatie, zei hij daarbij. Mm. Hey, nou Begrijpen wij dat er ook meteen kritiek is gekomen op het vredesberaad... van oud-president van Colombia, Uribe. Die uh, vindt het een slechte zaak dat er niet een staakt tot vuren... Uh, uh... Ja, is voorzien in het akkoord tijdens de komende onderhandelingen. Um, heeft hij daar gelijk in? Want dan zou het ook snel weer mis kunnen gaan natuurlijk. Nee, de, de onderhandelingen die gaan inderdaad die gaan buiten Colombia plaatsvinden. De, de, de gevechten uh, tussen leger en Vark die gaan onverminderd voort... als dat, uh, als dat al zo uh, zou moeten zijn. Oribe heeft niet zozeer uh, daarop kritiek. Hij, heeft, uh, ja, hij, hij is een beetje de stem van rechts uh, Colombia, zou je kunnen zeggen. Daar is veel kritiek op de belangrijke rol van Venezuela en van Cuba in dit proces... Ze vinden dat Venezuela een veel te belangrijke rol speelt... dat het Hugo Chavez, die ook bezig is met herverkiezingen, misschien in de kaart speelt. En ja, wat een ander kritiekpunt is van de kant van Uribe en, en, en van andere mensen... terwijl overigens twee derde van Colombia eh, Santos wel steunt, hoor... Uh, een, een zwak punt zeggen de critici is uh, de justitia, dus de eventuele vervolging en berechting van, uh, uh, van varkleden. Wie heeft die misdaden gepleegd? Uh, wat, wat moet er uh, vervolgens met degene die die misdaden hebben gepleegd uh, uh, gebeuren? Er is niets afgesproken over gra, uh, gratie of amnestie. Dus dat zal een heel moeilijk punt worden in de onderhandelingen voorziet men. Ja, uh, jij hebt veel ervaring in Colombia, Kees. Wat, wat betekenen deze deze onderhandelingen? Hoe? Wat voor scenario zie jij? Voorzie jij? Nou, eh, Santos heeft gezegd dat hij niet van plan is om jarenlang te gaan onderhandelen. Hij heeft gezegd eh, dat het niet langer dan een aantal maanden moet gaan duren. Maar ik denk wel dat vriend en vijand erover eens is dat dit toch wel de kans is eh, die Colombia moet, moet grijpen. Nogmaals, Santos heeft een hele presidentschap in de waarschaal gezet voor deze onderhandelingen. Er is een, een andere leiding van de FARC die ook heeft gezegd dat zij niet zullen weglopen van de onderhandelingstafel. Dat ze tot het bittere einde willen doorgaan. En uh, overigens uh, over Obama en, uh, en uh, Latino's gesproken. Obama die heeft uh, tussen alle drukke werkzaamheden van de conventie door... ook nog tijd gevonden om te reageren. Hij wenst Santos heel veel succes. En hij prijst ook de moed van Santos. En ook uh, het, uh, het Witte Huis maakt duidelijk dat zij vinden... Dat, uh, ja, dat dit de kans is voor Colombia om tot vrede te komen. Eindelijk na 48 jaar. Kees Elenbaas, dankjewel. India heeft de primeur. Straks zijn ze daar te koop. Vega-burgers bij de McDonald's. Eerst naar de AWB. Daar zit Kees Parks. Goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Een uh, schoorvoet het begin van deze woensdagochtendspits. Korte file op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Twee kilometer bij beknopend Koenplein. Normaal gesproken zal deze ochtendspits niet echt al te druk worden. Rond half negen, zo'n 60 kilometer verwachten we. Nou, dank je Kees. Horen we van je. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar eens even kijken hoe het Mark Robin Visser vergaat. Die uh, ja, zou zo'n beetje de toeristen uit gaan hangen hier in Den Haag. Ja. Vertel eens aan onze luisteraars waar je bent, Mark Robin. Het is heel, heel, een heel bijzonder ding voor het, voor het Haagse gemeentemuseum. Het is een telefooncel uh, van binnen met rode vloer bekleed. En uh, er staat een kop in en ik dacht al, zou dat hem nou zijn... Of zou dat hem nou niet zijn? Maar Remco Deur, de stadsgids, die weet het. Is het hem? En als je denkt dat het Stalin is, dan is het hem. Het is ja. Stalin. En hij staat hier uh, als kunstwerk... Maar hij stond ooit in een uh, andere Haagse buurt... Uh, waar heel veel dames achter ramen zitten. Oh? En, ja, dat, daar was hij echt geplaatst. En hij heeft een beetje een kietslampje naast zich staan. En voor ja, een schermenlampje? Ja, met koper en een beetje geplust uh, lampenkapje erbij. En voor zijn neus ligt een haring. En... Ja, dat is een haring inderdaad naast dat lampje. En het was bekend dat hij van haring hield... En elke ochtend, toen hij nog in die andere wijk stond... werd er door de dames een verse haring voor zijn neus gelegd. En dat werd een soort traditie eigenlijk. Alleen toen het beeld hier geplaatst werd... Ja. Ja, werd het een plastic haring, dat je moeilijk elke dag een verse haring neerlegt. Het telefooncel zit nu op slot. Maar ja, uh, ja, hij staat uh, toch met een soort trotse blik uh, op zijn gezicht... Uh, hier het Statenplein over te kijken. Ja, dus het is een heel bijzonder. een van de kunst, vele kunstwerken die van het ja. gemeentemuseum sowieso liggen. Maar dit is wel een hele bijzondere, klopt. Ja. Remco Durr. Zijn er ook dingen die u niet weet? Uh, ja, uiteraard. <laughs> u verzorgt uh, stadsritsen, hè? u bent ook kunsthistoricus. Ja, dus uh, ik uh, verzorg stadsrondritten uh, of uh, wandelingen door, uh, door Den Haag. Ja. Ik doe uh, vanochtend een toeristische route. Ik heb het uh, al uitgelegd, maar ik zal het nog even herhalen. Omdat het Nederlands Bureau voor Toerisme aan de bel trekt. Die zegt, uh, wij moeten meer investeren in het toerisme... want het brengt geld op. Je moet je juist niet op bezuinigen in deze moeilijke tijden. Er moet geld bij. Hoe denkt u daarover? Ik uh, ja, kan moeilijk nee zeggen. Als, uh, u wordt ook wel eens geboekt, uh, geboekt he, door dat, dat toerismebureau. Uh, door het Nederlands Bureau voor Toerisme, ja, ja word ik ook geboekt. Wat uh, moet u dan we... doen? Uh, dan zijn het meestal touroperators die uh, naar Nederland worden gehaald. En uh, ja, die worden per stad welke stad ze interessant vinden, rondgeleid. En dat zijn dan van die verwendagen van kom naar Den Haag, want dit kunnen wij u bieden. Van zee tot koninklijk en van ministeries tot ambassades. Den Haag aantrekkelijk maken. En dan in de hoop dat die tour operators reisjes naar Nederland gaan organiseren. Juist, en dan laten we de hotels zien welke musea er beschikbaar zijn hier. We hebben natuurlijk schitterende musea's in Den Haag. Ja. Ja. En dan in de hoop dat ze de mensen sturen. Maar hoe gaat het? Merkt u er iets van? Gaat het goed? In Den Haag gaat het goed. Ja? Ja, we heb niet het idee dat het, dat het minder wordt. En we hebben ja, zelfs de laatste jaren, tenminste in mijn, wat ik doe... Ja. ...heb ik een soort stijgende lijn gezien. En vroeger was het altijd Amsterdam... Ja. En dan ging je in een dagje Den Haag. En nu merk je dat ze naar Den Haag komen en een dagje Amsterdam gaan doen. He? Dus, uh, en het is wel een ander soort publiek geworden. Uh, dat in, Chinezen? Uh, uh, Chinezen, meer Chinezen. Een paar jaar geleden ineens Russen die, uh, die veel meer kwamen. En, uh, dus, maar er zit dus nog wel goed beweging in. Ik heb niet te klagen over werk in Den Haag. Maar zou, is het werkelijk waar dat als je er 1 euro in stopt... dat je dan 40 euro terugkrijgt? Uh, dat kunnen dus zij... wel heel mooi. Uh, dat kunnen zij beter. Bent u berekenen. rijk? Uh, nee, ik ben niet rijk, wel gelukkig. Oh, maar... kijk. Daar uh, nou gaat het uh, natuurlijk uh, uiteindelijk juist. toch om. Wij lopen gezellig nog even door. Bedankt voor deze korte toelichting. Graag gedaan. Remco Deur, stadsgids en kunsthistoricus. Straks komt hier ook nog de wethouder. Hoog bezoek. Little Lies hoorde u van Fleetwood Mac. John Lennon, Frank Zappa, Jimi Hendrix, David Bowie, Mick Jagger... Herman Brood, Spinvis. Ze zijn allemaal gefotografeerd door Claude van Heijen. Hij is begonnen aan het eind van de jaren zestig... en gaat nog steeds door als jonge zestiger. Famous Stars in Amsterdam, zo heet de expositie van al dat werk. En vanaf vrijdag te zien in het Amsterdamse Historisch Museum. Jeroen Wielaert begaf zich tussen de sterren met de fotograaf working class hero is iets te zijn. John Lennon en Yoko Ono in bed in het Hilton Hotel. Bed, peace, hair, peace. beginnen bij het begin. Claude van Heijen was daar ook al. En dan komen we direct face to face met Andy Tielman van de Tielman Brothers. De eerste rock'n'rollers van Nederland, jaren 50. Maar hier is hij al wat ouder, waar hij naast Boudewijn de Groot hangt, kloot. Ja, dit is een portret van Andy uh, ongeveer een jaar voor zijn sterf. Dat was de laatste studiosessie van Andy Tielman. En die heb ik hier dus uh, ja, als uh, homage aan Andy gedaan. Als uh, godfather van de Nederlandse rock. Mooi, die lijntjes langs zijn ogen. Ja, behoorlijk, hè? En, ook omdat je natuurlijk daarnaast een jonge Andy Tielman ziet. En dat is een platenhoes van Andy Solo in 1974... waar ik de hoes van heb gemaakt. Je had hun vertrouwen. En daar gaat het eigenlijk allemaal om. Dat is het woord. Je kunt zien aan allemaal, all oh, roll was ze de tijd voor je namen. Ja, dat, dat was het gewoon, de tijd voor elkaar. Want ik, ik, ik investeerde mijn tijd in hun... En ja, dat is een kwestie van uh, iets delen. Hè? Liefde voor muziek en aandacht voor elkaar. Respect, dat, is, dat, is, dat, dat moet je als het goed is een beetje voelen. Dat er liefde en, en uh, een connectie met elkaar is. Want ik, had natuurlijk ontzettend, uh, ja, ik was natuurlijk ontzettend blij met popmuziek. En trots dat deze jongens, uh, dat ik ze kon fotograferen. Uit binnen en buitenland kwamen ze. Hier links kijk ik recht naar Jan Akkerman en Thijs van Leer. Dan nog heel jong. Pierre van der Linden ook. Lopend door een bos. En dan kijk ik naar de overkant. Hoe Frank Zappa daar echt alle aandacht trekt. Ja, ja zo half humoristisch, zo grappig in de lens kijkt van Kloot van Heijen met een sigaretje schuins omhoog onder zijn snor vandaan. Ja, het is, het is, het is een parodie hè, wat wij daar deden. Wij maakten een parodie op een uh, sigarettencommercial. Dat was Franks uh, grapje. Uh, hij uh, rookte ook vier pakjes per dag. Hij is, hij is ook niet aan longkanker gestorven, maar aan prostaatkanker. Maar dit was de lol. Uh. Claude van Heijen, hij exposeert dus in het Amsterdamse Historisch Museum... en Jeroen Wiel sprak met hem. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Aftrek alleen nog bij echte aflossingen. Dat is de opener van de Volkskrant. Alle hypotheken waarbij niet echt elke maand wordt afgelost... zullen buiten de aftrekregeling vallen. Dat geldt voor iedereen die na 1 januari een nieuwe hypotheek afsluit. Er zijn straks nog maar twee hypotheekvormen met aftrekmogelijkheid te kiezen. blijkt uit een nog vertrouwelijk belastingplan 2013... dat staatssecretaris Frans Wekers van Financiën op Prinsjesdag onthult. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het lenteakkoord. Het aantal jonge kinderen dat om het leven komt bij een fietsongeluk... is historisch laag, schrijft het AD vanochtend. Er waren tien jaar geleden nog veertien doden te betreuren. In 2010 overleden twee fietsende kinderen... Dalende trend heeft de directeur van de Fietsersbond, Hugo van der Steenhoven... naar eigen zeggen verrast. Er wordt vaak gezegd dat het verkeer onveilig is voor kinderen... maar het wordt juist steeds beter, al dus van der Steenhoven. Leden van de Rabobank, die ruim 6 miljard euro hebben gestoken in ledencertificaten... hebben de koers van deze stukken zien dalen tot onder de uitgifteprijs, meldt het FD. Uit de pas vrijgegeven notulen van een jaarvergadering van certificaathouders... blijkt dat de koersdaling bij sommige leden van de Rabo heeft geleid tot onrust. Sinds die bijeenkomst is de koers nog verder gedaald... En zijn de nu minder waard dan de uitgiftekoers van 25 euro. Sommige leden beklaagden zich op de vergadering... over het gebrek aan transparantie bij de prijsvorming. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... pleit voor vliegende politiebrigades... die grenscontroles moeten uitvoeren. Controleteams zouden moeten worden opgericht... met inzet van de buurlanden, Duitsland en België. Zei teven gisteren bij bezoek aan de grensovergang Oldenzaal. Al dus de Telegraaf. Teven meent dat die vliegende brigade nu optreedt... Eh, langs de snelweg A1 bij de grens met Duitsland. Uh, intussen zijn nut wel heeft bewezen. Het controleteam werd in 2008 bij wijze van experiment... in de regio Twente ingevoerd. en Sindsdien heeft de brigade volgens Steven 2700 delicten geconstateerd. Het Nederlands Dagblad schrijft nog dat er meer ongelukken zullen gebeuren... door de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur. Volgens een verkeerspsycholoog is de oorzaak niet de hogere snelheid... maar de grotere snelheidsverschillen op de snelweg.